is van Kesteren met het NOS Journaal. Het bestuur van de SP heeft Lilian Marijnissen opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor de partij. Volgens partijvoorzitter Janni Visser breekt er een nieuw tijdperk aan en heeft de SP het volste vertrouwen in Marijnissen. Het partijbestuur zegt dat Marijnissen kracht en leiderschap heeft getoond in de afgelopen jaren. Lilian Marijnissen wilde zelf ook graag door als lijsttrekker van de SP. Aannemers en experts zien een flinke stijging in circulair slopen. Daarbij worden materialen als beton, hout en asfalt hergebruikt in nieuwe bouwprojecten. De vraag stijgt mede door de regelgeving. In 2030 moet de helft van alle bouwprojecten circulair zijn, in 2050 volledig. Wel wordt er nu nog meer gebouwd dan gesloopt, waardoor het aanbod soms te klein is. En ook moet er nog onderzoek worden gedaan naar de veiligheid en kwaliteit van sloopmateriaal. Griekenland gaat gebukt onder een zware hittegolf. Verspreid over het land werd gisteren bij bijna 90 weerstations een temperatuur gemeten van meer dan 40 graden. De Acropolis in Athene was middags dicht vanwege de hoge temperaturen. Het Rode Kruis deelde er duizenden flessen water uit aan toeristen. De ruïnes op de heuvel zijn berucht vanwege de hoge temperatuur en het gebrek aan schaduw. Ook elders in Centraal- en Zuid-Europa worden zeer hoge temperaturen verwacht. In Italië is vandaag voor 15 steden een weeralarm afgegeven. En in de Turkse stad Antalya kan het 45 graden worden. In Rotterdam zijn vannacht twee explosies geweest. De eerste was rond kwart voor drie bij een woning. De tweede was een uur later aan de andere kant van de stad, ook bij een woning. Kort daarna reed volgens de politie een auto weg. Bij beide explosies in Rotterdam raakte niemand gewond. De politie roept wel getuigen op om zich te melden. Het weer in de ochtend in het oosten geregeld zon. Later op de dag meer bewolking en kans op een bui. Mogelijk met onweer. Het wordt 23 graden aan zee tot lokaal 28 in het binnenland. Vanavond gaat het hard waaien. En ook morgen stevige zuidwestenwind bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er in de hart van de ANWB. We staan een viel op de N243 Averhoorn richting Alkmaar... tussen de N509 en Stompentoren 3 kilometer, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Aha. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Duidige service doen ze nog steeds de bekende fiat service. De adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Dan ja, we zijn we wel blij. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort een zomerhit.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 Yes, Toepak Leeft op de radio uit het uh, grijze Zandvoort. Maar dat maakt niet uit, met de juiste muziek op de radio wordt het toch een feestje. En het He? juiste team. En het ja. juiste team. We zijn weer compleet voor vandaag. Sorry, wat zegt u? We zijn weer compleet voor we, vandaag. We zijn weer compleet, jazeker. ja zeker. En er staat taart op tafel. Waar is, dat, is die taart voor dan? Want het zaterdag is en we weer bij elkaar zijn. Oh, heerlijk. Gaan we dat elke, elke week doen? Nee, nee. nee hè? Nee. Dat lijkt me niet zo verstandig hoor. drie besteld dat? Ja, klopt. Eentje staat er nog in de wagen. Oh, dan is het. Ja, ik denk nou, die hoef ik niet aan te snijden. Dat is de broccoli taart. Daar ja. heb ik even geen zin in. Ik denk nee. nou, mocht je nu nog een stukje aansnijden. <laughs> maar ja, wij pakken toch ook een stukje van de taart vandaag? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. ja precies. Ja. Morgen word je mooie... 26. 26, Ah, hey. oh, ja. 62. Oh. Jezus, wat een leeftijd zeg. Ja, hè? Is die, uh, komt hij al dichterbij? De dag dat je die. hein bedoel je? De heijn bedoel je. <lacht> ja, zeg. Maar het. Ja, die, is, ja die, die komt echt die, met rassen reden. Zijn, Wat nou, zegt u? Rass, met rassen reden komt hij dichterbij. Maar het is ook echt zo, want gisteren deed ik de inside open van mijn werk, dus uh, het uh, internet. En dan zie je toch weer dat er een collega overleden is van 64. En dan denk ik van mm. oh. Je bent toch wel erg bezig met die doden allemaal, hè? Ja, wel, ja. Ze, ze, ze poppen ook op in mijn omgeving. Dat vind ik ook niet zo fijn. Nieuwe vrienden of collega's, hè? Ja. dat doe je niet meer. Dat op jou. Nee, dat nou, nee Ik nu heb gisteren zitten wel nog. leuke kennis gemaakt met uh, collega's. Want uh, gisteren had ik dus een silent disco oh. op de grachten van Haarlem. En op een gegeven moment begon het toch een beetje te spetteren. En toen hebben ze die boot een beetje stilgelegd onder een brug. Yeah. Mm -hmm. En, uh, en toen waren André Hazes aan het zingen met z'n allen. En er kwam een andere boot bij liggen. En die oh vonden het zo god. leuk. Die wilden allemaal met ons proosten en zo. Weet je. Oh <laughs> mijn god, dat lijkt echt zo gênant. Zeg maar. Doe je ja. een silent disco, dan, dan hoef je de medemens niet te laten horen... wat die oude mensen ja. allemaal voor muziek leuk ja. vinden. Ja. En, en dan gaan ze al... meezingen. Ja, er staat een hele jonge gasten bij. Er was er ook eentje. of je een eentje, ook zijn, een tweetje, jongen. Het was wel. een tweelingje. Yeah. Er waren echt van hele kleine gastjes... Net ziet als die Mitchell aan de Maas, zo'n tenger jongetjes. Heel yes. klein waren ze. En die staat die er echt uit het liedje van Moppie Moppie. Staat er helemaal mee te zingen en uit te duiden. Dat oh, okay. nou, nou. was, was leuk om te kijken hoe iedereen zo uit de plaat ging. Nou, ik vind het echt, even, even serieus, ik vind helemaal geen reden voor een feest. Wat een feest? Nee, helemaal niet, want wat was het dan nou voor week? Een goede de week. week. van de exits. Met iedere dag wel één of meer kopstukken die de politiek verlaten. Ja. De lijst wordt maar langer. Ik ja. noem er een nou. paar. Eerst natuurlijk Rutte, toen Hoekstra. Hirma, gisteren kaag. En nu ook Carola Schouten. Er is geen vicepremier meer over. En, en de Jong Steeds stiller in Den Haag. Hugo de Jong wel ook trouw... niet door, toch? Ik trekt echt... mij dus ook af. Even jongens, niet allemaal even door elkaar, hè? Goed, nee... Oh. Uh, ja, hij was niet helemaal klaar. Hij was Doe niet helemaal klaar. Doe nog maar een keer. Ja, ik neem nog een keer doen. <laughs> nee, nee maar ja, er zijn er zoveel, echt wel veel meer, ja. Dat, dat, dat is zeker waar. Uh, uh, ik, ik had een lijstje ergens. Wacht even. Zal ik even het lijstje, bij? Oh, lijstje erbij? Oh, een kijklijstje erbij. hier, onder andere De enige die tot nu toe blijft is Lilian Marijn. van de SP. Hoekstra, Van Rij, Nicky Pauw, Liana van Haan. Caroline. Caroline, die blijft ook gewoon. En Dries Rolfink zit erover na te denken om op partijleider te worden van de VVD. Toch weet die gast veel. altijd Dries Rolfink. Hij lijkt een blondje maar... Die, die moeten toch nog een beetje afstemmen op elkaar, ja. geloof ik. Is hij, wel zegt, echt? hij lijkt een dom blondje. Ja, <laughs> dat, dat is hij niet. Hij weet heel veel verstand. Ja. Maar het is wel grappig, Dino en Zilkes dat hij voor de VVD de leiding gaat ja. overnemen. Dat vind ik ja. wel mooi. Ja, oké. Ze ja, okay. maar, ja. Maar? Dus is naar voren, uh, hoe noemen ze dat netjes? Ze is naar, naar voren getrokken, geschoven. geschoven. Okay. Ja, dus dat zegt nog niks. Maar is wel stoer, vind ik. En, uh, ik, heb, ik heb alleen al in mijn achterhoofd van... Moet ze dan haar tweede paspoort nu echt inleveren? vindt ze dat? Als oh, ze is Turks, ja. Ja, ja. En, uh, en hoe zit het met Erdogan? Uh, heeft hij dan in, uh, een, een voetje in Nederland? Hier? Oh, oh ja. ja nee, oh, zij, dat is is goed bedacht. zij is wel gevlucht, hè, toen ja. ja. ze acht was. Dus uh, ik weet niet hoe die familie ervoor staat daar. Ja, en, uh, of ze nog wat terug gaat daarheen. Uh, dat zijn toch wel van die dingen die Wilders vast allemaal gaat vragen ja. aan haar. Ja. Nou grappig. Ik, ik, sowieso had ik gekeken op Maurice de Hond en op andere sites. Ik denk, kom, komt er allerlei complotten uh, al tevoorschijn? Ik bedoel, er is zoveel politieke uh, ja. mensen zijn weggegaan. Is niet al een theorietje bedacht van hoe het in elkaar steekt? Wie erachter en ja. wat de doeling daarvan is? Maar nog niks kunnen nee. Ja, maar Nu ja. komt het na mijn uitspraak van net. Nee, oh. dat is is het zeker, jullie hè? trouwens ook opgevallen? Uh, Kaag ja? gaat weg. Ja, Kaag. Ja. Maar ze heeft dus gezegd... Van, het heeft te maken met haar familie. Maar je hoort niks over haar persoonlijk. Of zij het nu wel of niet leuk vindt. Ze volgens... heeft het nooit leuk gevonden volgens mij. Ja, maar zij was nee. bij in gesprek met... Op één? Nee, Deze had het gesprek toen... Uh, uh, uh, de college tours. Daar zat zij in. Ja? En toen hebben haar dochters wat ingesproken. En die zeiden... Ja, dat weten we. Die refereerden dus naar... Dat bedoel ik. En daardoor, dat heeft volgens, volgens mij de doorslag gegeven. Maar ja. dan kan ze toch ook zeggen... Voor jongens, haar. Ik, uh, ik, heb, ik, ik heb het eigenlijk willen blijven doen, maar... Ik kan niet. Of ik wil wel, maar... Privé ja? laat het niet toe. Ja. ja, nee. ja heeft maar je hebt nooit gehoord van haar... Ik heb, ik, ja, tot de dag op vandaag, ik vind mijn baan leuk. Nee. Nee, dat heeft ze volgens mij. de uitstraling altijd altijd een beetje uit de hoogte. En ik doe het voor, ja. het, voor het land. Ja. En ik weet gewoon ook iets bij moet dragen. Ja. En uh, nu hebben mijn uh, familie aangegeven dat het niet zo past. En dan stop ik ook. Ja, ja zo is, je ook, is het een beetje. Ja, is ook opgevallen. Ze is gestart ooit zonder bril. En naarmate het maar moeilijk en lastig werd, ja. is ze brillen gaan dragen. Ja, ze krijgt geïrriteerde ogen. Ja. Van die ja. mensen. Nou, heel veel mensen waren ook geïrriteerd lezen. door haar. Door haar bril. Nee, gewoon sowieso door, door helemaal die verschijning. Ook als het niet rood. Hou eens op met dat rood. Daar word ik zo geïrriteerd door. Er rookt altijd een zo'n rood jasje aan. Hebben jullie het niet? Ja, nou, het stond er wel leuk. Ja, ja het ja. stond er leuk, ja. Maar je, dan ben je al niet zo favoriet en dan doe je een rood jasje aan. Ja. Niet doen. Nee. Groen. Ja. <laughs> en het laatste erover. Ja? Ze stond te springen op de tafels. Ja. En nu staat ze weer met beide benen op de grond. Precies. Ja. Ik hoop dat ze echt. Ik bedoel, respect voor erop door wat ze allemaal mm. gedaan hebben en wat ze over zich heen hebben gekregen. Mm. Maar ik denk niet dat het echt altijd de juiste persoon is nou, geweest. ligt voor onze kans. Hè? Dus als je nog een uh, jobmove wil maken. Ik kan dat halve dag in de politiek ja, hoor. Dan meld ik me wel aan. Goed, half doorje. Hier is met even een lekker plaatje mee te beginnen, dames en heren. Hier hebben we Fijne tussen op aanstaan. Lucas Hemming. Never let you down. Take off your clothes for me, please. Come, let's work it out. Scream to me, feel, baby. Don't stop me, bite your lips, go on. We'll get through the night. Maybe don't know what you're doing lately. I just can't deny. Where do you go? Where do you think? If even the waves go, then we'll waste. Won't ever let you down, I will never let you down Dat is het Nederlands Engels. Maar geen idee. Maar goed, een 13 jaar is hij toch opgestapt. En dat heeft iets in gang gezet. Een totale politieke chaos. Maar wel tijd voor een nieuwe generatie. En dat was natuurlijk ook wel mooi. De, de uitspraak van uh, Rob Jetten. En die zei, zei, dit, zei dit hè. Ik vind het echt tijd voor een nieuwe energie voor Nederland. Een nieuwe politieke generatie die het stokje overneemt en vooral problemen gaat oplossen. En wat minder druk is met elkaar. Zeker, nou, laten we afwachten of dat echt gaat gebeuren, natuurlijk. Want ja... De sociale media heeft daar ook heel een heel belangrijk factor in. Mm -hmm. Goed, uh, vandaag is hij weer aangesloten. Marco. Welkom. Welkom. Dank je. Ben je al die tijd geweest op vakantie of? Uh, ja. ja, Italië. Italië. Le March. Is alleen Italië geweest of heb je echt heel Europa gepakt? Want jij bent zo'n reislustig type. Dat klopt. Ja. Uh, we hebben nu één keer in de. Nou, we doen meestal één keer in de tien jaar gaan we met de auto naar, uh, naar Europa. Ja? Of ik blijf in Europa. Maar ik vind het heel knap van hoe mensen dat in de zomer doen. Hè. Die gaan bijvoorbeeld op een dag zeggen ze Oh, we gaan weg om zes uur s ochtends. Op ja? de plek van camping of ook weer terug naar huis. Daar doen ze een dag over. Nou, dan zijn ze thuis. We hebben er drie dagen terug over gedaan. Weet je. We, we zijn er altijd een beetje... 1600 ja. kilometer. Ja, dat we veel. kunnen allebei rijden. Ja? Maar dan nog... Moet je er niet aan denken dat je dat in een dag rijdt. rijden. Nou, of, of dat je samen bent. Dat je, dat je gewoon doorkachelt. Dat je gewoon... Even stop voor plas of... Ja, zorg ze kunnen dat ook gewoon. Ja, dat maar dus er niks aan. Ja, ik was zo'n weer gehoord. Die kan echt wel gewoon tien of vijftien uur achter elkaar rijden. Ik zeg, hoe doe je dat? Nou, gewoon lekker rijden. Ik denk, what the fuck? Lekker muziekje muziek hier aan. Ja. ja. ja. ja. ja. Na, na, nee, niet eens. had niet, niet eens muziek aan. Ik heb totaal geen Lekker ja. rijden. Maar ik vind wel, als je samen rijdt... Ik heb het wel gedaan. En toen zijn we dan één dag waar we echt uh, diep in Frankrijk. De dus volgende dag dan uh, het laatste stukje naar Spanje. Ja. Maar dan was het echt van uh, 200 kilometer rijden. Hup, uh, uh, wisselen. En dan gaat de ander gaat lekker zitten. Die zit daar een beetje te snoepen en uit te rusten. En die gaat weer, dan ga je weer door. Maar dan, uh, dan kan je, gemiddeld heb je zo'n 100 kilometer per uur. Dus als jij dan uh, lekker uh, een uurtje of tien doet. Nou ja, dan uh, ben je ja. er wel. Ja, oh. precies. Maar goed, dus je bent in Italië geweest. Dat ja, dus, uh... de Marken. Dat ligt tussen uh, Ancona en Rimini. Dat is uh, authentiek Dorpjes. Uh, um, um, um, wat is het? Uh, glooiend landschap. Uh, tarwe. Uh, gebeuren. Waar heb je Torwen, nog uh, Brood. zonnebloemen, ja. dorpjes, Melk. als je ook, en koeien. <laughs> en als je erachter kijkt, zie je de Adriatische kust. Oh, Adriatische mooi zee, ja, die is zei. heel mooi. Hey, maar heb je ook nog uh, speciale muziek-evenementen meegemaakt? Ja. Hey, uh, muziek meegemaakt? Ja. Omdat jij steeds een ja. John had. Ja. Die, wie ja. heb je gezien? Welke ja. bekende? De ja. Beatles. Mm. Oké. Okay. De Beatles, de ja. helft van is dood. Ja. Kan dat nou? <laughs> Klopt. Er is daar een, een plaatje, een dorpje. Er yeah. was s'avonds uh, van uh, uh, negen nou, tot half uh, elf een, een, een optreden van een coverband, de Beatles. Yeah. En het was meer klassiek pop-rock. Okay. Met strijkers, piano. Oh, okay. oh, ze het een grond. Zoiets. zoiets. Ja, ja. Okay. Maar zij had een stem. Zij had een stem, gelukkig. Prachtig. Ja, dat Pracht is belangrijk, want ja, anders kan je ja, helemaal niet. Uh, maar gewoon in de buitenlucht. Oh, oh, oh, oh. Nee, dat was hij niet. Dat is een kerstman, sorry. Oh. Mee dat ik dat een beetje vroeg. Ja. Maar dat, was, uh, het, dat, dat is vandaag gewoon in de buitenlucht, authentiek, uh, kerk, uh, bibliotheek, openbare bibliotheek, maar ook echt een openbare bibliotheek. Open, buiten, s'avonds. Dat kan ook gewoon, hè, in ja. Italië. Jazeker. In het weer heb je alles mee. Alles mee. Nou goed, we hebben even de vakantie doorgenomen, dus goed, we kijken nu Kijk. weer even de wereld in en we hadden het over de politiek. En ja. de kiezer weet niet meer. Waar je op moet stemmen nu? Nee, oh. 22 november, hè? Mogen we. Oh, mijn god. Ik ben al aan het afkomen. In de Telegraaf helemaal in paniek. Ja, waar moeten we nu op stemmen? Nou, doe gewoon de kieswijze. Het is toch heerlijk dat er een hele nieuwe groep komt. En wat is dan belangrijk? Er uh, staat in de Telegraaf te lezen: de gezondheidszorg. 55% van de kiezers denken: de gezondheidszorg moet voor mezelf. Het moet echt goed. De woningmarkt, lijkt me ook logisch: 38% en 36%. Dat is meer dan 100 procent welke. Maar goed, hm. wow. maakt niet uit. 36 is uh, migratie en asiel. Ja, daar ging het allemaal op stuk. Althans, dat denken we dat het daar op stuk ging natuurlijk. Er staat misschien nog wel een andere agenda achter. Maar, ja, huizen. Er moeten huizen gebouwd worden. Er kunnen ook meer asielzoekers opvangen. En uh, dat, dat is mooi. Ja. Ja, zeker. zeker. Zeker. Ik denk dat het tijd is voor muziek. Oh, je ja. hebt wel echt helemaal de regie vandaag. <grijpteep> ja, nou ja, we zijn al heel lang aan het praten. De, ik heb de, noemen we dat, de eier, uh, Lopen we op drie keer omgedraaid. Okay. Nou, ik snap je IQ hoor. Jezus. Nou, Ik heb vandaag de broek aan, dat is wel duidelijk. Heb ik het... Dacht ik het alleen thuis, dan heb ik het hier ook al. Jezus. Ja. Nou goed, straks dan onder dan andere Elephant en and Hometown. En natuurlijk de te bericht is Maximo Park. Make the world that you want to see. There are obstacles at every turn. Change happens incrementally. For the embers of ambition burn. Collecting perspectives. There's so much that I want to share. I've been so reckless and reckless. You taught me what. It tables that you'll need to turn. Construct a personality, though your instinct has a role to learn. I've been protracted, distracted, caught up in a mission's square. I've been selected, protected, you brought me to want something rare. Wereld van tobak leeft. U hebt wel heel moeilijke uren achter de rug. Zegt u dat wel. Het was verschrikkelijk. Muziek uit de oude doos. Gevonden bij uw oma. de fijne plaat van Elephants. Jawel, de band ontstond in de eerste lockdown in 2020. Eh, ja, omdat we thuis zaten en uh, uiteindelijk hebben ze dus een band geformeerd en ze hebben ook nog samenwerkt met uh, de gasten van The Wolf. Dus dat is ook wel weer erg leuk. Goed, dit is een van de oude platen, weer nou oud het zal niet ouder zijn dan een jaar, denk ik. Hometown, daarvoor trouwens een oud plaatje. Dat is wel oud uit de Oude Doos gevonden op... Ja, je weet hem al. Uh, Maximal Park en heet All of Me. Die is uh, toebakleefde zaterdagmorgen vanuit het reisachtige zandvoort. Ja, ik zal zeggen, leg, leg die zwemroep maar weer terug. Oh, yeah. ja? Ja. Niet zo'n goed idee. <gülf> nou goed, ik zie dat de vrouwen van huis druk bezig met kenteken invoeren van alle auto's die ja, hier Zeker. Uh, Vies, uh, hoeveel aanvraag heb je, <lacht> te, je gekregen deze week? Want ik had opgeroepen jou bellen <lacht> nee, om, uh, <lacht> om een weekendje gratis naar Zandvoort te komen. <lacht> nee, dat valt reuze mee dat hoor. valt reuze mee. <lacht> <lacht> maar het is wel het mooie... Wat, re wat reken jij er dan weer voor? Want het kost jou nee, 12 cent per uh, Nee, kijk jij rijdt altijd helemaal vanaf, uh, vanaf Alkmaar hierheen. Dus ja? ik vind het wel heel erg... Uh, Goed, dat ik het voor je mag doen. Je krijgt nooit verzoeken van wild framen. Nee, nog niet. Je ze het telefoonnummer op de internetsite van ons niet gevonden dan. Ja, maar kijk, het telefoonnummer van hier... Ja? Dat is, uh, dat, dat is, uh, hier zit bijna niemand. Dus, en ik weet ook niet, hier staat weer vier. Het ja, gaat over God. jouw persoon, telefoon heb ik doorgegeven. Oh, heb je dat Goed. gedaan? Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Goed, we kijken even de wereld in en er zijn er aparte berichten. Ik kijk eerst even naar Marco, want jij bent druk bezig met andere dingen volgens mij. Nee, ja, ja, ik ben ja. hem aan het zoeken, ik ben ja? een bericht aan het zoeken. Ja, okay. doe maar. ga, ga maar maar er maar. Het schijnt maar. dus dat we... Oh. oh, ja, doe maar. Ja. Vanmorgen heeft het ons het bericht bereikt dat Marga Mingo is overleden. Ja, 103 jaar ja, oud. Ja, en uh, ik heb vroeger het boek uh, Het Bittere Kruid gelezen. Ja. Jullie ook toevallig. Wij gingen het ook alweer. Ik heb het gelezen. Over maar... de oorlog, toch? Ja, over de oorlog. En zij sneekte toen weg. Uh, zij wist te ontsnappen en overleefde door onderduik. Uh, dat, is, dat is een tijd uh, oh, geleden. Amsterdam is dat geweest, hè? Ja. Ja, ja. Nou, goed, ja. 103 jaar oud. Ja, dat ja, is een hele bijzondere leeftijd. Ik zag vandaag ook in de lijst die uh, mensen die jarig was... Brenda Milner, die is 105 wordt vandaag. De Britse-Canadese onderzoekster heeft een bijdrage gedaan aan de neuropsychologie. Vooral het cognitieve en de geheugenbeschadigingen en de cortex. En weet ik voor allemaal. Echt een beide handen de tanden die op 100-jarige leeftijd... Ja, heb je het ook al een dat beetje? Doet, dat doet zeer. Ja. Op 100-jarige leeftijd uh, doet ze nog steeds, deed ze nog actief mee. Ik, de laatste beelden van haar heb ik niet kunnen vinden, maar wel van vijf jaar geleden. Dat ze nog uh, al lezingen gaf, zo. Dat is, Ze had echt een. Kijk, oh hier een stukje van haar. Dat was wel even grappig. My profession is to understand human behavior. I can only think of understanding with reference to the brain, because it's the organ of mind, as they say. You know, what drives me is curiosity. Wat, me, wat drives me is curiosity. Oftewel, je moet nieuwsgierig zijn in de wereld eigenlijk. Mm -hmm. ja. Dat is belangrijk. Laat je jezelf verbazen iedere dag. Ja, Einstein had ik zoiets van: het gaat niet om intelligentie, het gaat om nieuwsgierigheid. Ja. Door nieuwsgierigheid ga je je verdiepen en ja. kom je tot allerlei uh, inzichten. Ja, wauw. Nou, ja, Jesus. zeker. Nou. Ziekelijk nieuwsgierig. Ziekelijk nieuwsgierig. Dat ben ik. Maar nou goed. Uh, ja. <laughs> ja. Het leuke is, uh, nou het, leuke, uh, het is natuurlijk heel erg, hè? de titan is omgekomen hè? door een implosie. Ja. Maar dan heeft die, heeft die man die uh, daarin zat, die hele dure, rijke en miljonair, heeft heel veel geld. Maar dan heeft dus een van zijn stiefzonen, die zit te twitteren, hij had eerst niet getwitterd toen het net gebeurd was. Maar nu zegt hij ook zoveel miljoen om uit te geven, maar nog steeds lukt het me niet om seks te hebben. Dat ik echt van, nou, van die lekkere, lekkere onderdachte tweets. Yeah. En, uh, en hij uh, is nu volop actief. En hij krijgt natuurlijk echt een heleboel shit om zich heen. Maar ook natuurlijk uh, zegt hij... met al het geld wil hij gewoon een meisje vinden om mee op date te gaan. Nou, dat mm. moet toch inmiddels wel lukken dan? Ja. Echt waar? Of is, ook is ook hij dan zo lelijk? Dat valt... Echt alle intelligente mensen in die familie zijn die op of zo? Die het geld konden krijgen? Ja, ja. Wat nou, die, die, die, is dus... Hij heeft gewoon een aantal groene kinderen en een aantal stiefkinderen. Oké. Okay. En uh, hij doet gewoon helemaal mee uh, uh, in de erfenis. Dus hij heeft gewoon heel veel money. Hij heeft heel veel money. Mm. En kan niet oh. op het idee komen van... Ik ga gewoon even naar de roze buurt. Even betalen. Ja, even, even doodraad. Ja. Even, heb je nooit van de roze buurt in, in, in, in Alkmaar, ik ga daar gewoon heen, gast. En loop niet te lullen op internet. Ja. Je zal de geld er bij geen seks van krijgen. Dan kan je gewoon ja. kopen, zeg. En zijn broertje, die wilde niet eens mee, hè? Die uh, de jongste slachtoffer. Die ging mee omdat het vaderdag was. Oké. Okay. <laughs> vader te plezier. Jij. Nou, lekker dan. <laughs> dat is mooi. Dat is, dat is je rijste opoffering. Ja, dat is duidelijk. Goed. Straks de Zandvoortse berichten. Kijken wat hier in de buurt gebeurt. Dus eerst maar even. Een goud van oud. Ik heb vandaag veel hoor. NGMT. Let's pretend was een grote plaats. En oh, kids. Daar braken ze mee door. Maar dit is de hitte naam. Electric Phil. Yes, Electric Phil Van MGMT Echt een aparte gasten bij elkaar Die gewoon eigenlijk helemaal geen muziek wilden maken Maar uiteindelijk uh, elkaar platen gingen horen Van, oh, vind je moet dit horen, en dit is ook mooi Maar we zouden we niet samen Ja, aan de gegeven moment zijn ze toch muziek gemaakt En daar kwam het Let's Pretend uh, Niet Let's Pretend We Merit Want dat was namelijk Prins Zandvoortse Berichten We kijken even naar de Zandvoortse Berichten En de Zandvoortse krant is een uh, schipbreuk uh, Rijker een collectie schilderijen uh, van schipbreuken. En uh, vooral tussen uh, in een of ander boek stond namelijk het uh, boek um, van Gert van de Stroop. Stonden al 38 schipbreuken beschreven. En dat was allemaal rond uh, 1800. En uiteindelijk uh, staat het, uh, op, dit, het schip, op dit schilderij, het schip Driemaster Pichunia of zoiets. Ja. Van antwoord En uh, die heeft heel mooi afgebeeld. Uh, die komt uit 1816. En Johannes Christian, jij hebt dat geschreven, of geschilderd. En uiteindelijk uh, beschrijft er ook in het boek dat er in één jaar lang. Uh, plus minus, wat was het? twaalf schepen ten prooi vielen aan uh, schipbreuken. En dus dat is echt bizar. En ook in die periode, 1824, is het KNZHRM opgericht. Later is dat KNRM geworden. Afgekomen. Nee. Afgekort. En die hebben zeg maar heel veel mensen kunnen redden. En hebben het eigenlijk ook een, een, een, een, een. Naast de Timwerf uh, zeg maar een gigantische dingen neergezet. Noem je dat nou? Zeg maar, een, klinkt als een boothuis. Een boothuis. Die ja. Gezet ja. om daar, eh, daar vandaan eh, zeg, met de, meteen de, de, de dingen in te kunnen gaan. De zee in en om mensen te redden. Nou ja goed, mm. eh, die is hier gewoon bijzonder. En onder andere is er ook nog een bekend De Olieman. Een schilderij van De Olieman. En daar zaten, dat noemen ze ook wel De, de, de Olieman. Omdat er 4000 petroleumvaten aan boord waren. En, en die waren van New York naar Rotterdam onderweg En dat is uiteindelijk in de brand geklogen. Een gigantische vuur. Uh, strook van 4 kilometer. En dat was een gigantisch schouwspel. En daar zijn ook weer mensen van afgered. Dat komt oh. allemaal door de reddingsbrigade. Die, mm. uh, volgend jaar dus, ja, dan is het 24, 200 jaar bestaat. 200? Wow. 200 jaar. Oh, en Bloemendaal bestond, uh, bestonden ze pas 75 jaar volgens mij. Oké, okay, de, de, de reddingsbrigade. Dus die pakte Zandvoort er gewoon bij dan, zeg maar? Ja. Als er wat was. Dat ja, ja. Oké, okay, dat ging over het schipbreuk in het Zandvoortsmuseum. Ja. Dat is daar te zien. De gemeente die is, uh, uh, die, die stelt geld beschikbaar voor het verbeteren en het uitbreiden van openbaar groen. Ja. En het is eigenlijk de bedoeling dat de inwoners tot en met 19 juni 2023, want dat is al voorbij. Ze konden dus groenlocaties opgeven en ze gaan nu een keuze maken uit alle binnengekomen locaties. En uh, je kunt geen locaties meer doorgeven, maar uh, we maken een keuze en, en ze hebben een hele planning gemaakt. En uh, in het najaar gaan ze beginnen met de aanleg van het groen op de gekozen locaties. Oké, okay, dus, dan, dus uh, dan, dan mag de bewoners nog van... ...ik wil hier wat meer groen en daar wat ja, meer groen? Okay. waren 111 reacties. Zeg maar, dus dus uh, dat huis naast me, kan dat plat en kan daar groen komen? Ja, misschien. Ik zie ja. hier ook een leuke reactie. Ook van, ja, we willen eigenlijk wel graag dat uh, de burgemeester van Venemaalplein ...parkeervoorzieningen beperkt, uitsluitend voor bewoners en meer groen. Maar ook, uh, ik zag net ook iets van, uh, ze moeten... Burgemeester Straat asfalteren, net als de Hoge Weg. In verband met geluidsoverlast. Ja, Plus ja. de gevaarlijke situatie met oversteken op drukpunt. En die dus groene is... plantenbakken haaks op de weg neerzetten. Zodat auto's langzaam me rijden. Hmm. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Da Dat is een dus, rigoureuze plan ook gewoon. Er zijn er 111. Ja. Ja, dus ik weet alleen plan. niet hoe je, hoe je kan stemmen, want ik zie geen stemknop. Moet moet nog eens even vragen. Nou ja, ik bedoel, doe een gek voorstel en dan wie wordt gehonoreerd? Vertel. Ja. Maar zo. Ja. Nou, de, de de medewerkers van Spaarnelanden, die hebben een handen vol gehad afgelopen week aan het, uh, het opruimen van de ja, gebroken takken etc. aan de aanleiding van de, de storm Polly. Ja. En uh, hoe heet het? De wethouder Marijn Hendricks. Uh, is uh, vrijdag met een grote taart bij de, de medewerkers van Spaarnelanden uh, uh, geweest om een grote waardering uit te spreken voor. Al het troep wat ze hebben opgehaald, weggehaald, weggehaald. Hartstikke mooi. Hebben. Dat is prima. Fanatiek bezig. Hoewel ik nog heel veel groen zou liggen. Maar als het maar weer een mm. beetje werkbaar is. Precies. Als ik gewoon mijn dingetje maar weer een beetje kan doen. Nergens last vanaf. Want ik heb een hele belangrijke taak. Artevricht in mijn leven. Smilwik, is van start gisteren. Is van start gegaan. Het is dus drie dagen. Is je kan jezelf helemaal vol vreten gewoon. Eerlijk. Het is de wereldse smaken. Het is drie dagen lang ook muziek ex-gerechten uit landen als Duitsland. Jawel, van die lekkere worsten. Vietnam, Thailand, Indonesië. Uh, het Indonesische pitboss gaat heel bijzonder zijn. Het is ook een cocktailbar. Optreden van Timeless. Staat hij nog, joh? En ook de Piano House Band. En verder is er een brass band Flamingo Workshops, kan je doen. Hey, dat is God wel leuk. Ja, en gelijk. uiteindelijk, Martin is de gastheer. En die doet de hilarische street acts. En die gaat ook allerlei bezoekers in de maling nemen. niet slaan. Dat is niet toegestaan. Het is gewoon allemaal. Het is humor. Het is grappig. Timel het is, uh, timeless. Tim ja, Timel ja, timeless. Timeless ja. is een hele oude ja, band nog. Ja. Die heeft nooit nou een hit gehad ja. in de jaren 80 ja. of 90, ja. denk ik ja. dat, ja. dat was. Maar goed, het is gisteren gestart om 4 uur. En vandaag start het om 2 uur. Duurt tot 10 uur? Nee, vanavond tot. 12 uur, morgen tot 10 uur. Dus ga kijken, dames en heren. Mm, yeah. okay. Het reuzenrad op het Bad komt niet mm. terug dit jaar. Oh? Het schijnt dus uh, dat de bewoners zoveel kritiek hebben ge, uh, gehad op de ja? plek. En uh, ze zeiden: maximaal 10 dagen zou voor hen nog acceptabel zijn. En dat is voor het bedrijf achter het reuzenrad Sky Vision niet rendabel. En vorige week kwam het bedrijf de bewoners al tegemoet door vier weken het reuzenrad te laten draaien. En de, de jaren daarvoor besloeg het echt een flink deel van het zomerseizoen. En uh, nou ja, tien dagen, ja, dat gaan ze niet doen. Misschien komt er een andere, een klein uh, reuzenradje of zo. Yes, wel ook. jammer, het waren altijd mooie foto's ook. Ja, ja. Dus uh, nou ja, helaas. Het zijn allemaal mooie foto's, maar uiteindelijk ja, als je daar je appartement hebt... ik je krijgt van die mensen die voor je raam dra langs draaien. Ja, maar ze zijn toch allemaal weg, die flats. Die zijn toch oh, gesloopt. Nee, joh, het is alleen nee, die, is die is grote flat, flat van de rotonde ja. weg. Uh, is er nog, maar dat stuk ernaast, dat is uh, weg. Maar, ja, precies. Nou, die was niet zo hoog. Goed, dat is altijd bijzonder. Een nieuwe stap naar de herinrichting van de boulevard Foyego. Uh, uh, vorige week uh, is er een uh, college... heeft informatie uh, naar de gemeenteraad. Is, is er een voorstel. Er zijn drie varianten voor de herinrichting van de boulevard. Uh, dat is de strandboulevard... waar dus heel veel strandpaviljoenhouders... Uh, nou ja, hun uh, bevoorrading uh, via krijgen... En dat is wel echt een punt. Uh, ze gaan dus die strandopgangen... hetzelfde houden. En daar is de meeste draagvlak voor. En dan wordt er wel wat dingen uh, veranderd. Maar... de tweede uh, voorstel is... dat is de bevoorradingsroute... te voet via de ze zeereep aan te voeren. Dus ze moeten ze allemaal via de zeereep... alle spullen gaan versjouwen. En dan gaan ze de... de, de strandafgang en opgang dus drastisch anders aanpakken. En dat zou voor de toekomst veel mooier zijn. Dan is het ook voor de, de, de voetgangers... en voor de mensen die slechte benen staan... veel mooier om het te hebben dan. Alleen, daar is weinig uh, draagvlak voor. En uh, uh, dit is ook nog een derde variant. Dat is een compromis tussen A en B. En dan gaan ze de voetgangers van de bevoorradingsroutes... allemaal wel scheiden. Maar dat is, wel, dat is moeilijker om dat te doen. Dus nou, Ze hebben al gekozen voor, uh, voor A, blijkbaar. De college heeft voor A gekozen... En dat okay. is op lange termijn niet slim, maar is wel het snelste klaar. Hmm. Dat is wel zo. Ik, ja, het is ook wel een onderneming om al die spullen op het strandpavioen te krijgen natuurlijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is, het is, het is uh, een hele organisatie. Goed. Ja. Uh, Marco, de laatste. Ja, dat is een dramatische zaterdag geweest. Hè? Vorige week eigenaren van de parkeerplek, abonnementhouders en verblijfstoeristen. Ja? Verblijfstoeristen, is dat? Misschien uit de nou ja. Maar, play ja, je, hebt dag, je hebt dagtoeristen en verblijfstoeristen. Oh, nou, okay. De toerist verblijfstoerist blijft slapen... en de dagtoerist uh, gaat weer terug. Kijk. Heel goed. Maar uh, <laughs> die hebben, met de reservering kwamen ze zaterdag bedrogen uit... toen ze wilden parkeren in de LDC-parkeergarage. Al, al in de loop van de ochtend was de parkeergarage helemaal vol. Maar niettemin ging de online verkoop van dagkaarten... voor de garage gewoon door. Oh. Dus je koopt dus zeg maar, online je dagkaart. 87 euro of zo? Nee, ja, heel dat kan Jolanda ervoor vragen. Ja, <laughs> ja kan doen. Je hebt een lagere inkoopprijs. en uh, kaartjes worden verkocht, maar er is geen plek. Oké, okay. en die mensen moeten nog wat geld terugkrijgen blijkbaar. Nee, ja, nou ja. ja, dat is natuurlijk uh, de vraag. Ja, dat gebeurd. is nog wel een lastig puntje. Nou goed, dus ja. zover hebben Zandvoortse berichten wordt vervolgens zeg wel weer even tijd voor een lekker muziek dames en heren op de radio. Het is een auto-alpetje van een beetje trouwens van Miles Kane. Come closer. What do I Ja, yes, wat een fijne muziek. Miles Kane uit de Britse scene. Arctic Monkeys, Lester de Poppets. Allemaal vrienden van hem natuurlijk. Dat hoor je ook wel natuurlijk. Ja, het is uh, toepakleefd. Uh, en uh, we kijken, uh, ja, kijken zo de wereld in. Nee, ik zit op knopjes drukken, maar het doet het gewoon niet. Daar zijn we wel blij mee. Ja, ja. Nou, hey, jezus man. Daar zijn we wel blij mee. Nou, mooi is dat. Vandaag in de krant. En uh, ja, de zomervakantie gaat in natuurlijk. Mm -hmm. En hoopt hoop te doen over uh, je ja, Amerland. Ja, wat is daar nou precies aan de hand? Vertel. De Waddenzee schijnt dicht te slippen. Oh. Er is daar uh, op een of andere manier... De, de, de, de veerpont is daar aan de noodrem getrokken... waardoor de mensen dus in één keer tegen de vooruit aan knalden. En uh, toch een beetje, nou, niet echt zwaar gewond. maar nou, ze hadden wel allemaal brult op hun hoofd. En toen hadden ze, kut. Ja, het wordt hier omdieper, dus we moeten rustiger varen. Oh. Dat betekent dus dat er minder veerponten heen en weer gaan... waardoor de toeristen er niet zo goed kunnen aan worden aangevoerd... en af worden, kunnen worden gevoerd... En dat is een, uh, ja, een hoop gedoe. En heel veel mensen lopen daardoor wat centjes mis, zeg maar. En ook Kijk. mensen die op Ameland wonen... die dan bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten... of misschien wel op het vasteland werken. Die moeten er rekening mee houden om sta uren lang te wachten. En de directeur van uh, uh, Wagenborg, die is natuurlijk van de Veerpont... die zegt ook van... ja, uh, het is echt ondiep, we moeten laten baggeren... maar dat schijnt uh, steeds sneller weer dicht te slippen. En er zijn ook verhalen dat ze niet mee willen betalen... Dat hebben ze niet bevestigd van de Wagenborg. Niet mee willen betalen aan het bagger. Terwijl ze er wel geld aan verdienen. Dus nou, er is nog een hoop te doen. Dus ja, Ameland. Het was altijd wel leuk om daar even rond te fietsen. Ja, nou misschien uh, een luchtbrug. Een luchtbrug? Oh, ja, wel, dat je een soort grotere uh, helikopters neemt. En, uh, ja, het kost wel wat, maar het is ook wel weer een avontuur... om op die manier de toeristen naar ja. het eiland te brengen en terug. Ja. Dat dat dat die, grote leger, die grote legerhelikopters, weet zeker. je wel? Zeker. Ja, maar de toeristen moeten wel doorgaan natuurlijk. Ja ik, ja, ja, ik bedoel, het leger heeft verder... Er is genoeg materiaal bij het leger, had ik gehoord. Er zijn ook genoeg manschappen die ze kunnen zeggen... maar ik daar voor inzetten natuurlijk? Nee, nou, maar gewoon een particulier bedrijf die je eens regelt. Ja, zeker. En wat Moet zou dat moeten kosten dan, zo'n ticketje? Nou, ik denk dat je misschien... Uh, euro. 150 euro per persoon heen en weer kan of zo. Ja, wat kost de boot normaal? Minder, ja, weet ik al. Maar ja. als jij bijna niet op die boot kan. Maar je kan ook. Jij, jij wil er een elite-eiland van en maken. En die vlucht die gaat dan gewoon ook even een rondje over het eiland. Zodat je, dat, dat is gelijk dan uh, een extra. <laughs> een saadzieing. Ja, sightseeing. Ja, dat ja. is toch leuk? Ja, je hebt ook een vlucht, dan hoef je zeggen, maar, uh, dan ze niet te landen. Dat zijn met parachute. Dat is makkelijk. <laughs> Oké, okay, nou. Die is goedkoper. Ja, Marco, wat had jij nog? Ja. ja. Nou, jongens, we hebben allemaal zonnepanelen. Nou, bijna iedereen. Ik weet niet heeft, hoor. Heel <laughs> goed. <laughs> Hoe kan dat nou? Niet iedereen heeft zonnepanelen, maar. Uh, maar het blijkt nou, als je te veel bomen voor je huis hebt staan en je wil genoeg licht, hoor, dat het genoeg energie opbrengt. Dan kap je gewoon je bomen weg. Ook Al is het een gemeente. Ja. Een stuk gemeentegrond. Dan mag dat. Nou ja, dat doen mensen tegenwoordig of die vergiftigen de bomen. Oeh, oké. Okay. Oh, dat is. Uh, je hoeft geen niet te wachten op uh, harde wind. Nee. Nee. Je gewoon boom vergiftigen. Ja. Dus je hoeft niet ideaat meer te wachten op Polly. Je vergift gewoon de boom die ervoor voor je huis staat. Die Koper eigenlijk in de weg staat. Die ja. staat ringen. eigenlijk in de weg voor je zonnepanelen. Ja. Die kap je gewoon. Of die vergift. Ja. Zo. Oké, okay, maar dan moet je er maar uitkijken. Ja, of die boom niet van he? de hypeziekte epe, epe, geloof ik, de uh -huh. S-ziekte zo. Want die schijnt dat de wortels van die boom zich dan terugtrekt. En als dan er dan een harde wind komt, ja. en dan heeft hij geen tegenwicht. En dan gaat hij ook om. Ja, dus op je huis, en dan hoef je ook geen zonnepanelen, nee, of zonnepanelen. meer. Of op je zonnepanelen. Ja. Dus mensen, wees gewaarschuwd, de gemeente gaat hard optreden. Ja, en hoe kunnen ze dat bewijzen? Geen flauw idee. Lopen nee. ze hier de dag een rondje van daar stond boom X en nu staat er ja. niks. Ik weet het niet. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat we zonnepanelen panelen nemen. Maar goed, ja. ik denk dat we eerst zorgen dat de elektriciteitskabels... Dat zijn niet die gele of niet die oranje kabeltjes, die elektriciteitskabels, toch? Nee, die zijn nee. van een nieuw nieuwe net, toch? Dat is, oh! Dat is, dat is toch geen elektriciteitskabel, nee. toch, die oranje? Nee. Hè? Nee, nee nou, <laughs> dat kan er nooit doorheen allemaal, die stroom. Nou, ik snap het al. Goed. goed, even muziek op de radio, dat is ook wel weer fijn. Wat hebben we hier? Ja, Sam Fender. Komt er straks aan tekenen. Dit is george Never gonna let you go. John, never gonna let you go. Seeking thrills. Zo heet de CD hier bij Toebooglijft in de zaterdagmorgen. Uh, nou, uh, Jolande, je zit vol volop in de... Ja, ja, ik zie het vandaag ook, de, de, de verjaardag van Ian Curtis. Ja, ja zeker. Ik zat, ik zat helemaal even vast in die... Hoe uh, uh, heet je nog weer? Die band waarin zat. Oh, oh dat in, komt zo direct. Ja, da komt zo. Uh, uh, na negen uur. Joe Division. Ah, vandaag ja. is het 154 jaar geleden dat de Franse voedselchemicus... Hippolyte Megamourier yeah. patent aanvroeg op de productie van margarine. Jazeker. Een world-changing world uh, event. Jazeker. Maar dat, dat was ook pas na 9 uur. Zit ja, dat na 9 uur. Ja, ik schrok nee, al, denk nee, nee, ja, nou ik. nu al 9 uur, uur geweest. Nee, ja, ja, ja, ik ben helemaal in de war. Maar bij een huiszoeking in een appartement in Mount Washington... De, is in Kentucky heeft de Amerikaanse veiligheidsdienst 40 mensenschedels en andere huh? menselijke rechten aangetroffen. Oh. Politie klopte eerder deze week aan met een huiszoekingbevel en ze vroegen is er nog iemand aanwezig? Zeggen ja, alleen mijn dode vrienden. <laughs> nou, de schedels lagen helemaal verspreid door het appartement. Huh? Eén schedel had zelfs een hoofddoek om en de andere lag op het matras waar hij sliep. Maar dan nou schijnt het dus uh, een groep mensen te zijn in Amerika die illegaal uh, menselijke overblijfselen kopen en verkopen. Oh, dus, en in die groep zit ook een manager van een mortuarium... die dus ervan beschuldigd wordt om lichaamsdelen te hebben gestolen. Oh. Ik denk wel bizar ook. Maar, uh, en, en die man die gebruikt dus ook een Facebookpagina... Uh, en, en die had de gebruikersnaam William Burke. Ja. En uh, hij verkocht daar de resten te koop. Maar het was de, William Burke schijnt dus de naam te zijn van een moordenaar ja, die in het begin van de 19e eeuw actief was. En die verkocht samen met een partner de lichamen... Uh, aan de afdeling Anatomie van de Universiteit van Edinburgh. Het is een uh, duidelijke uh, vorm van Ed Geen. Ook nog, ja. Ed Geen was natuurlijk ook, ook zo'n gast die ook wel lichaamsdelen... vooral vrouwenlichaamsdelen en hele lichamen meenam... om daar uiteindelijk dat huid, huid eraf te halen. En dan, wat maakt hij daar nou van? Lampenkappen? Jassen en lampenkappen. Lampen ja, maar, heel, maar dat werd bijzonder. in de oorlog ook gedaan, hè? In de, in, in, uh, ik, hoop de, ik hoop Duitsers dan. Daghouden en dat soort dingen, ja. Nee, bij die uh, geen nou, maakt ze ook uh, van alles. Uh, uh, nou, heeft Sanders schijnt een hele oude moordzaak opgelost te zijn mm. in uh, Florida. Mm -hmm. uh, Gilgo Beach, daar zijn ooit dertien lichamen gevonden in een korte tijd... Dat dat gebeurde 13 jaar geleden dus. En nu hebben ze een Rex. Oh, dan ik ze afgeven, Hebben ze opgepakt. En die schijnt via DNA en allerlei uh, uh, mobiel netwerk. Hebben ze hem kunnen arresteren. En hij is zelf architect. Een zeer vooruitstaande man in Amerika. En die is nu opgepakt. En uh, alle bewijs is wel uh, ja, tegen hem. Hm. Drie, voor drie personen dan die vermoord zijn. Maar oh. Je weet kunnen ze het nog thuis krijgen voor die andere persoon. Dat is wel heftig. En in Amerika, in Nederland hebben ze dan nou gewoon nog een afkorting hè? Weet je bijvoorbeeld die, die moordenaar van de Peter R. is, Dilano G. geef mm -hmm. geeft van Godverdomme natuurlijk, dat weet ik allemaal wel. Maar daar wordt gewoon je hele naam echt in media meteen genoemd. Inclusief BNC en alles. Alles wordt ook genoemd ja. met het beeld van je huis, wij alles dus niks, geen prijs. Wie de familie is en wie de <laughs> oorsprong is die persoon. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, ja, het is wel eng, inderdaad. Ja, dus, uh, nou het is bijzonder dat ze dat nog kunnen oplossen ja. na 13 jaar. Ja. Goed, um, ja, ik moet, dames en heren. Straks de zandkosten berichten. En ook, uh, ja, de geschiedenis zit er aan te komen. Echt waar dit hele nee, kleine stukje over de margarine. uitgevonden werd door een Frans, maar uiteindelijk verkocht aan Nederland. Hè? 18! Wat de fijne plaats. Sam Fender. Heet echt wel, oh ja. Vroeg naar een gitaar, zeker. Let's getting started. Zullen we eindelijk eens een keer gestachen? Ja, ik vind het. Nou, ik wil het eindigen even. Goed, vandaag we hadden we het net al over... ik weet niet, bij de uitzending hadden we het over... dat er um, Artificial Intelligence... Uh, Intelligence. Intelligence. Dat ja. is natuurlijk een serieus probleem. En het schijnt... Uh, in, ze flink aan het staken zijn geweest sowieso. Al, al de, de scriptschrijvers... Die vinden dat ze te kort geld krijgen van Netflix... En van andere uh, uh, distributiegevallen... Uh, ja. Waar die series op te zien zijn. Maar nu ook de B-acteurs... De acteurs die eigenlijk op de achtergrond ook meespelen... Die zeggen ook uh, niet uh, te willen staken. Of te willen staken omdat ze eigenlijk tekort betaald krijgen. En omdat ze bang zijn, via de nieuwe technieken eigenlijk niet meer gevraagd te worden. Omdat ze namelijk nou mm -hmm. al eens nog een keer hebben gespeeld. Mm -hmm. Dan kunnen ze de oude opnames gewoon weer gebruiken. Ja. En kunnen ze via, de, mm -hmm. ja, via computeranimatie kunnen ze eigenlijk gewoon weer ingezet ja. worden. Terwijl ze niet echt ingezet worden. Nee, dus... maar... De... Dat heb ik ook vernomen, van als je een film wil schrijven, het script... dat ja. kan je ook gewoon daarin doen. En dan, ben je, en, en dan heb je een script, dus dan ben je regisseur. Yeah. Dat kan je zelf verkopen als regisseur. Ja, dit gaat heel ver. En Martin Koolhoeven zegt ook van, je ziet het ook bij Marvel, uh, een Marvel stal. Uh, dat animatie en dat uh, nou ja, het is allemaal heel spectaculair zit eruit. Hij zegt, eigenlijk zit er niet zoveel gevoel bij. Het zijn leuke stripverhalen, maar mm. uiteindelijk zijn het geen echte acteurs. Nee. Dus uh, waarschijnlijk moeten we als ze weg gaan vinden hoe dit nou. Ja, hoe het. Want ja, hij zegt, vergelijk het ook met pinnen. Vroeger hadden we contant, toen gingen we pinnen. Dat wilden we ook niet aan. Nee, ik ga niet pinnen, ik ga contant. Mm. Dat is nu ook gewoon. Aangenomen en iedereen omarmde. Dus dit moet ook een weg vinden dat iedereen er nog wel een, toch een boterham, ah, boterham aan hebt. En misschien heb je het ook wel minder acteurs nodig. Ja, hetzelfde met lezen, toch? <kuggen> ja. Vroeger wilde iedereen een boek, krant in zijn hand. Ja. En nu ja, geen e-reader. Het klinkt wel heel dramatisch ook. Hè? Dat je denkt, van alles via de computer gemaakt. Ja. Wat is dan echt? Ja. Ja, je hebt wel de stemmen nog nodig. Hè? Ja. Ja, maar dat zelfs dat ze worden is allemaal al. stemacteurs. Dat, nee, dat, dat kunnen ze ook al ja. uh, met de animatie doen. Ja, maar het klinkt, klinkt niet goed. Het klinkt nou, niet dat schijnt redelijk verder gaan. Hoor. Kijk maar eens op YouTube nu. Er zijn artiesten die ja. een song, ik noem maar ja. al wat... I Will Survive, gezongen ja. door de origineel. En dan laten ze die zingen door iemand anders. Nou, het is gewoon ja, joh, het is klaar... niet. Dit is gewoon klaar. Dus uh, ook het schip schrijven het oh. wordt straks begint door, al gedaan door ChatGPT. Maak even een spannend verhaal over dit en dat en dan ja, nou. komt hij met iets. Ja. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur straks geschiedenis. En ook de Zandvoortse brug, En nog meer fijne, leuke muziek allemaal. Ik doe een kleine greep eruit. Onder andere Kings of Lee en ook Modius Mouse met een oud plaatje. En nog veel meer. Ik spreek je zo.